Putten met het NOS-journaal. In een schuur in Eindhoven heeft de politie ruim een kilo fentanyl gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is het de eerste keer... dat er zo'n grote hoeveelheid van de uiterst gevaarlijke stof... in beslag is genomen. Fentanyl lijkt qua werking op morfine, maar is veel sterker. De stof is zeer verslavend... en inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt fentanyl gebruikt... als verdovingsmiddel en pijnstiller. In de VS overlijden jaarlijks tienduizenden mensen... door een overdosis van de stof... die in medicijnen zit en die online wordt besteld. Bij de vondst in Eindhoven is ook iemand aangehouden en er zijn wapens, munitie en geld in beslag genomen. Na tien jaar van groei was de wereldwijde CO2-uitstoot... vorig jaar nagenoeg gelijk als in 2018. De uitstoot lag op ongeveer 33 gigaton. Die stabilisatie komt omdat Europa, Japan en de VS... minder hebben uitgestoten, blijkt uit cijfers... van het Internationaal Energieagentschap... De daling in de landen met een ontwikkelde economie komt door minder gebruik van steenkool om energie op te wekken. Maar ook milder weer en langzamere economische groei in sommige landen heeft bijgedragen aan de wereldwijde stabilisatie. Omwonenden van Schiphol trekken zich voorlopig terug uit het overleg met de luchtvaartsector, bestuurders en milieuorganisaties. De zogeheten Omgevingsraad Schiphol onderhandelt sinds 2008 over de toekomst van de luchthaven. Volgens de omwonenden gaat de hele discussie over groei, maar is het vooral belangrijk om te praten over niet groeien.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 De N247 Amsterdam richting Horen is dicht tussen Oosthuizen en de aansluiting met de A7. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist. Mysterieus. Realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach. oude hoeren. Innig. Flashy. Kunstzinnig.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 En we gaan meteen met de muziekje. Iedereen, ik wil je kijken naar de verhaal. Oh, yeah. I never knew I miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness. I share it with you. I put a spell on you Because was het uh, niet de uh, missen stemgeluid van Nina Simone. een dame die heel veel mooie muziek gemaakt heeft. En, uh, dit was het uh, I Put A Spelling Ook wel bekend van uh, onder andere Critics <coughs> Clearwater Revival. Wat gaan we doen? We gaan even kijken op uh, wat, wat andere leuke muziek... voor we op zoek op deze lunchuurtjes. Uh, wat hebben we hier? Dat, uh, dachten we van even kijken. Na 22 jaren in dit leven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 Ja, dat was Rob ten Wie kent hem niet uit de jaren 60, 70? Een uh, heel goede Nederlandse zanger. Ondanks nog een documentaire gezien dat hij een rondleiding gaf in de, in de waterleiding Duinen. En dat was heel erg leuk om te zien. Uh, Dolly. Ja, Jan. Daar ben ik. Ik was even met de redactiewerk bezig. Sorry! Oké, okay. met okay. ja, uh, <laughs> nieuwsberichtjes begrijp ik. Ja, ik heb, uh, ik heb wel wat nieuwsberichtjes. Want um, er, zijn in een, uh, uh, er is vanochtend een ongeluk gebeurd... op het terrein van Riewald Recycling aan de Zuiderkade in Beverwijk. Er zijn twee personen zwaar gewond geraakt. En in uh. ieder geval één van de slachtoffer... Slachtoffers. slachtoffers die verkeert in levensgevaar Is niet zo en uh, ja dat dat heeft vandaag een um, woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland laten weten aan uh, NH Nieuws. En de slachtoffers raakten door onbekende oorzaak bekneld tussen een container en een ander object. En uh, een van de slachtoffers is uh, door medewerkers van het bedrijf zelf ontzet. En de ander moest door de brandweer ontzet worden. En over de aard van het letsel is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat beide slachtoffers zwaar letsel hebben opgelopen en naar het ziekenhuis zijn gebracht. En dat in ieder geval een van hen dus in kritiek, kritieke toestand is opgenomen. Nou, hopen dat het goed komt. Zeker. Uh, wat we ook hopen wat goed komt. Dat is iets anders. Want we, hebben natuurlijk, we zitten nu in zwaar weer. Hè, om het zo maar ja, te zeggen. Ja zeker. Een paar uh, dagen harde storm. Maar wel lekker weer. Dus uh, uh, ja, heel veel mensen vinden het heerlijk. Om er nu uh, naar de kust toe te trekken. Om dat uh, ruige woeste natuurgeweld. Van de zee. Uh, met, het, uh, met, met eigen ogen te kunnen zien. Alleen. Er kleven natuurlijk wel een paar kantjes aan. En uh, het is... Sowieso ook best gevaarlijk. Dus bepaalde dingen moeten in acht genomen worden. En uh, waar de uh, vrijwilligers van de reddingsbrigade uit Wijk aan Zee heel boos om zijn de afgelopen dagen. Dat is dat meerdere mensen de pier van Ermuiden hebben bezocht. Terwijl dat op dit moment niet is toegestaan vanwege de stormen die over de provincie trekken. En ja, ze zien toch uit foto's die voorbij komen van personen op Facebook, dat er toch mensen zijn die die pier opgaan. En ze willen nog even benadrukken, mensen, doe het niet. Het is levensgevaarlijk nu om op die pier te staan. En zeker wat, wat ook nog enkele wagenhalsen dan uithalen... Uh, die, die via die rotsblokken die, uh, door ja, het water... Ja, dan gaan klimmen zo. Ja, daar gaan ze dat hek passeren. Ja. En, nou, het is levensgevaarlijk. Buiten dat is het gewoon hartstikke verboden... He, uh, uh, uh, als, je, als je het verbod overtreedt, riskeer je een behoorlijke boete van 140 euro. Dus doe het niet en hou er rekening mee dat ook de komende dagen de Noordpier gesloten blijft. Ja, het is altijd zo jammer als je zo kijkt, ook met het, uh, de mensen. Ze moeten hun eigen verantwoording nemen, natuurlijk, maar vaak gebeurt het niet. En dan gaan ze toch dat soort riscompte dingen doen. Uh, dat is net zoals wat we hier op de Zeeweg s'avonds hebben, onverantwoord hardrijden, terwijl ja. het risico is van de herten. Ja. Alleen is het feit geschiet, dan is het harde het maar niet gedaan. En, nou, uh, en buiten dat... Het, het kost de gemeenschap weer een heleboel geld. Want er moeten allerlei instanties... opgetrommeld worden. Materiaal moet... gebruikt worden. Mensen moeten ingezet... worden. En uh, ja. het, het, het, het, het... voor wat? Je bent... gewaarschuwd. Doe het gewoon niet. Nee. Wees Hè? verstandig en luister... naar de adviezen. Zo is het. Uh, nou, je, dat was mijn... Dat was nou, jou. Ja. Nou, okay. Moest ik, ik even kwijt. Kan je Rika Sarai... Nee. Nee, je nee, deze wel, denk ik. Oké. Okay. Dat was uh, Rika Sarai, Jeruzalem, Shalaf. Mooi hoor. Heel mooi. Heel schön. Ja, hé, hey, uh, we, uh, we hebben nog een mooie dame. Hè? Ja. Ja, een ja, ja. Een jarige. Tante. Een jarige. Ja, een vrolijke tante inderdaad. Vandaag is jarig mensen Ria Valk. En Ria Valk die, uh, zit dit jaar voor de laatste keer in de zeventigtallen. Want volgend jaar wordt ze tachtig jaar. En vandaag is ze 79 jaar geworden. Ze is geboren in Eindhoven, zangeres. En uh, vroeger was ze televisiepresentatrice en actrice. En ze genoot haar grootste bekendheid als zangeres in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. En ja, liedjes met vooral vrolijke, vrolijke en komische teksten... In 1949 verhuisde het gezin Valk naar Amsterdam-Oost en van een buurjongen leerde ze gitaar spelen. En als ze binnen een maand gitaar leerde spelen, mocht ze de gitaar houden en dat heeft ze gedaan. In september 1958 deed ze mee aan een talentenjacht georganiseerd door Kees Manders in zijn cabaret Het Uiltje aan het Toorbekkenplein... En ze won daar de eerste prijs van het cabaret der onbekenden. En ze kreeg toen van Manders een contract voor zijn cabaret. En zo is het dus allemaal begonnen. Nou ja, ze heeft daarna nog van alles gedaan. En uh, allemaal ontzettende leuke nummers gemaakt. Zoals, uh, dan moet je mijn zuster zien. Ik bedoel, dat wordt tot op de dag van vandaag nog gezongen. Uh, mijn vrijgezellenflat. Dat, dat kent ook bijna iedereen... Uh, met Ivan op de divan, uh, onze Griek, de horrelenpiep. Uh, ja, uh, uh, nou ja, noem ze maar op, hè? wortjes op mijn bordje. Gezellige nummers allemaal. Allemaal leuke nummers. En uh, Jan die heeft vandaag ook weer zo'n ontzettend leuk nummer uitgezocht... Ik, ik mag er graag naar luisteren. En dat gaan we nu met ze allen doen. Nou, voor het opzet nog eventjes. Oh, Je o, weet dat Ria Valk ook een tijd op Zandvoort gewoond heeft. Ja, he? dat uh, weten we allemaal en, wel. Ja, en, uh, dat is een leuke scho ze had een schoenenwinkel in Amsterdam in haar glorieperiode ja. nog. Ja. En uh, heel leuk. Het is, toevallig heb ik tegenover haar zuster gewoond in Amsterdam. Oké. Okay. En uh, Annemiek. En dat was ook zo'n leuk figuur. En, uh, ja. Maar dit even om het verhaaltje af te maken. Maar uh, hier is Ria Valk met uh, de Toyboy. Ten dus, ten meeuw. Mooi nummer. Heel mooi. Uh, Dolly heeft de omhoog en de en s <laughs> opgezet. Want zij heeft wat dienstmededelingen vanuit onze Nederlandse spoorwegen. En dat in verband met ja. onze naderende kramp Nou, ja, ja, ja, ja. brand Dolly. Ja, ja, want zojuist is via NH-nieuws bekend geworden... dat er uh, tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort gebruik gemaakt gaat worden... Uh, van de, uh, voor, voor de mensen. Nou, ik ga hem anders, anders in. Ik, ik loel mezelf vast. Er is goed nieuws voor de mensen... die tijdens het Formule 1 weekend... in Zandvoort gebruik gaan maken van de trein. Want zowel vrijdag... Zaterdag als zondag rijden er zeker om de 5 minuten treinen tussen Zandvoort en Amsterdam Centraal. Dat heeft de NS zojuist bekendgemaakt. De extra treinen worden vanaf 7 uur ochtends ingezet in beide richtingen en rijden door zolang dat nodig is. De NS verwacht dat weekenden van de Grand Prix per dag 50.000 reizigers. En om die goed op te vangen en op weg naar het circuit te helpen... worden honderden extra medewerkers ingezet. Het is voor het eerst dat de NS zoveel treinen op dezelfde tre lijn laat rijden. Want nu rijden er twee treinen per uur naar Zandvoort. En het station heeft doorgaans ongeveer 5700 in- en uitstappers... Per dag meldt de NS. Nou, ga eraan staan. Het is natuurlijk wel een klein verschilletje. Zeker, hè? zeker wel. Ja, oké. Okay. Dus dit was even breaking ah, het is news. Het is, uh, het is er nu door. Je kan in ieder geval niet zeggen, ik heb de trein gemist. Uh, dat gaat je niet meer lukken, nee. Nee, met tagen. 12 treinen per uur. Nee, nee, het, nee. Uh, nee okay. <laughs> uh, Marco Bassato, erg in nieuws. Uh, weet jij dat hij ooit Italiaans begonnen is met zingen? Ja, zeker ja, bij de Soundmix show. Het he? sound mix en ik heb ja, een, ik uh, zie hem nog zo staan. Het was een heel mager, jong veentje. Met een hoed op, ja, regia Ja, ik zie ook hem uh, nog zo. Italiaans heeft ook hele mooie nummers gemaakt. En ik heb er eentje meegenomen. fi-fi. Uh, fai. Wat? <laughs> Italiaans, blijft toch een moeilijke taal.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 Giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai, dimmi perché, perché lo fai, perché? Ja, dat was onze de Italiaanse versjes van Marco Bazzato. Heerlijke muziek. We gaan iets Nederlands namens draaien. Ronnie Flex en Leo Kleine.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 met mij loop je geen gevaar, echt daar. Oh, ik hou het meer dan honderd. Ik hou het thuis op. Onderweg handen hebben we nooit moeten kruisen. Nu laat ik je nooit meer gaan, je weet, ik ben de juiste. We kunnen zoveel dingen doen als dus ik bij je luister? Oké, ik kom hierdoor, ik hou je uit duister. Baby, ik, wil, ik roep je, ik roep je luider.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 toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ja, dat was de loterij van Ronnie Flex... Samen met een heel kleine. Uh, wat ook een loterij is, is het weer, uh, Dolly? Vind je? Ja, dat uh, kan goed zijn. Nou, we zitten nou heen. met een poedelprijs. We dus zitten nou met de poedelprijs. Ik ga het even vol, we gaan, uh, we gaan het even vollezen hier. Voor vandaag, het is nog steeds onstuimig met een stormachtige westenwind en zware windstoten tot 95 km per uur. De zon schijnt af en toe, maar er komt ook tot buien en daar wees de kans op hagel en natte sneeuw. Toch nog een beetje winter. Vanmiddag neemt de buigheid af en schijnt vaker de zon. De temperatuur stijgt naar 7 tot 8 graden. Maar na een felle bui is het slechts een graad of 2. Voor het gevoel is het echt een stuk kouder. met een gevoelstemperatuur van rond het vriespunt. De gewone morgen. Morgen is het wisselend bewolkt. met in de loop van de dag enkele buien. Daarbij is opnieuw kans op hagel en natte sneeuw. De temperatuur stijgt naar 7 graden. En in een, na een felle bui nog wat kouder. Er waait nog steeds een stevige westenwind. Donderdag ook alweer. Het is bewolkt met later op de ochtend en in de middag regen. De temperatuur stijgt naar 7 graden. En er waait een matige tot krachtige zuidenwind. En Valentijnsdag. Oh, vrijdag. Verloopt droog met naast wolkenvelden ook geregeld zon. En de wind houdt zich wel rustig ten opzichte van de volgaande dagen. En het wordt een graad of 10. En dat was dan het weerbericht van Rico, onze Rico Schreuder. Wat gaan we doen, Lolly? Uh, zullen we wat zingen met z'n twee? Nou, ik denk, ik denk dat het zin dan een beetje op, uh, op nul gaat. Ik zet wel een stukje muziek op. Doe dat maar, ja. Living on is keep free clean. Now skin like iron your breasts as hard as kerosene weren't your Van Emily, Emily Harris. Er is een klein sprongetje ertussen door. Dat is goed bedoeld van deze dame. Jij gaat uh, wat nieuws vertellen, Dolly. Ja, ja want uh, we weten natuurlijk dat, dat zee en zand en wonen aan de kust uh, enorm goed voor een mens is. Zeker. En uh, dat, dat brengt ook weer uh, heel veel uh, talenten met zich uh, mee. Uh, omdat we allemaal in goede conditie zijn hier aan die kust. En uh, niet alleen in goede conditie, maar ook uh, qua uiterlijk doen we het goed. We hebben al een uh, mis Griekenland uh, in ons dorp wonen. Ja. En uh, ja, het gaat nu weer heel spannend worden. Want zojuist is bekend geworden dat. Uh, er is, er is modellennieuws uit Zandvoort. Dat is leuk. Zojuist is bekend geworden dat uh, Rafael Bouwman. Top, een, een, een meedoet met een, een, ja, een verkiezing, een topmodel Europe 2020. En daar hebben in totaal 25.000 mensen zich aangemeld. En de, die konden dan kiezen voor drie categorieën. Je had fashionmodel, fotomodel en sportmodel. En uh, nou laat Rafael Bouwman nou gekozen zijn en een van de slechts... 25 deelnemers die geselecteerd zijn in de categorie fashion model om mee te doen in de finale. Nou, wat mooi voor ons kleine dorp. Ja, en dat, dat gaat gebeuren op 16 februari in Brussel. Oké. Okay. Dus dat gaan we natuurlijk hartstikke volgen en in de gaten houden hoe, uh, hoe dat met Rafael zich ontwikkelt en hoe dat gaat. En uh, ja, als je, als je dat wint, ja, dan, dan zit je toch wel voorlopig even gebamzaaid. Want in de vorige edities hebben winnaars uh, van fashion shows en fotoshoots gedaan voor grote merken. Zoals uh, uh, Cartier, Versace en Fok. Ja. Nou ja, en hij hoopt natuurlijk dat hij uh, die race dit jaar kan winnen en zijn dromen waar kan maken... Ja, maar nou, hij gaat er in ieder geval voor de volle 100% voor zeggen. Misschien kunnen we bij uh, deze uh, verzoekje doen... Uh, dat hij uh, na de verkiezingsverhaaltje komt... doen we ons in de uitzending. Heel gezellig, uh, Raphael. Je bent van harte welkom. Dan gaan we het hoor. er eens even over hebben. Want we daar willen we alles van weten. Oké, okay. <laughs> Nieuwsgierig als we zijn. I can stop loving you. I'm my mind.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 They still make me move. They say that time Heals a broken heart Zeg! Sí. Said, I made up my mind to live in memory of the lonesome time. Sing a song, children. I can't stop walking. <laughs> It's useless to say. Dreams of yesterday. Dankjewel, Richard. En uh, heerlijke muziek om met te luisteren. Dolly gaat een mededeling doen. Wat uh, wel moet gebeuren, maar niet zo prettig is. Maar het is toch belangrijk. Ja, en dat gaan, dan hebben we het over de belasting. Want we moeten binnenkort allemaal weer belastingaangifte doen. En dat is natuurlijk een heel gedoe, maar gelukkig hebben we van die organisaties uh, tot onze beschikking en in de buurt die je daarbij uitermate de, uit de kunnen helpen. En uh, mocht je daar hulp nodig hebben bij het invullen van je belastingaangifte, dan kun je vanaf 17 februari een afspraak maken voor het spreekuur van de formulierenbrigade van Doc Haarlem. Uh, dat spreekuur is iedere maandag van 2 maart tot en met 18 mei... met uitzondering van 30 maart, 13 en 27 april. En uh, zij zijn dan in de bibliotheek Haarlem Centra, Centrum in het uh, Media Lab. Je kunt dan bellen met telefoonnummer 023-543-6045. Nou, voor, voor wie is dat? Ze geven dus trouwens ook advies natuurlijk en zo... Um, voor wie is dat spreekuur bedoeld? Dat spreekuur is bedoeld voor mensen met een minder hoog inkomen... die zich geen belastingconsulent kunnen ver veroorloven. Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet dan of in Haarlem of in Zandvoort wonen. Je jaarinkomen mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan 23.000 euro of als gehuwd samenwonend 31.000 euro. Je vermogen mag niet hoger zijn dan 30.000... en voor samenwonend 60.000. Je bent geen zelfstandige of zzp'er. Uh, je moet geen ingewikkelde aangifte doen... waarvoor gespecialiseerde fiscale kennis nodig is... En je kunt ook niet terecht voor invulhulp bij je oudere bond of bij de medewering. Uh, als, als je aan al die criteria voldoet... dan kun je dus een afspraak maken bij de formulierenbrigade. Ik noem even het telefoonnummer 023-543-6045. 023-543-6045 vanaf 17 februari. Nou, ik denk dat we alleen maar kunnen adviseren van het, Want uh, er zijn allemaal de experts die er daarbij helpen. En het is altijd leuk om, uh, als het mogelijk is, wat geld terug te krijgen. Absoluut, ja. En het loopt snel op, hoor. Dat, gaat heel, dat kan wel eens heel snel gaan. Oké. Okay. Ja, en uh, we hadden trouwens ook nog even een verzoekje. Uh, we hadden het uh, uh, in het begin over het, uh, de classic concerts en het uh, klassieke concert dat gaat komen. En we hebben het ook even gehad over ons programma uh, ZFM Klassiek. En voor uh, dat team van ZFM Klassiek zoeken we nog twee presentatoren. Dus uh, mocht je graag uh, onderdeel gaan uitmaken van dat klassiek team... Uh, neem dan contact op met de programmaleiding. En dat kan via de e-mail uh, programmaleiding apenstaartje zfmzandvoort.nl. Leuk om te doen, dus reageer maar. Zo is dat. Bij me heb ik de volmaakte liefde niet, drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een deel. van ons lunchuurtje. Tweede, twee lunchuurtjes. Ik hoop dat u de, een leuke uurtjes hebt mogen ervaren bij Dolly en mij. En wat dat betreft uh, zeggen we graag tot volgende week. Dit weer van 12 tot 2. Morgen kun je weer twee kaarten winnen. Ja. Voor de huishoudbeurs. Altijd gezellig. 023 57 93. Dus zorg dat je morgen als eerste belt. En dat je in bezit komt van twee entreekaarten voor die huishoudbeurs. Oké. Okay. Van deze kant een uh, nog een fijne middag. Jo, dag.